Een solot ekelstein geniet Klaas Bavo op een gezellige avond van een intiem dinertje met zijn charmante gastheer Graaf Ekelhaft. Het is uh, lekkere, lekkere soep hoor. U zegt... De soep. Zij is. lekker. Tomaat zeker? Tomaat. Ja, zoiets. Tomaat. Zou ik het, het. het. zoutvatje even mogen, meneer Ekelhaft? Het. Wat? wat? Het. het zout. Ja. <smart noise> <smart noise> Thank you, well. Gah, <smart noise> Heeft u misschien ook... peper? Welkom op deze spoedvergadering van het genootschap van het fluwelen Even voor de notulen de aanwezigheden opnemen. Mordecai Macaber. Een levende lijve. Notaris de Vlerk. Present. Reginald Peus. Huh? Dorian Drekmeijer. Oh, oh kijk, hero. De gevolgen van de mysterieuze brand <coughs> is de Benjamin van ons genootschap waard. Philip van Hekken ons jammer genoeg komen te ontvallen. Betekent dat dat er geen sandwiches zijn? Ja. Ik heb ook wel een spatje honger. We zullen straks frietjes gaan eten. Ja. Om deze lacune in onze gelederen op te vullen, moet er een nieuw lid voorgedragen worden. Ik had zelf al een kandidaat in gedachten. Iemand van goeden huizen, naar ik hoop. Dat kan je wel zeggen. <lacht> Knuffelen. Jullie kennen allemaal mijn aangenomen zoon Juri, het aaneengestikte lijk. Mijn wetenschappelijke antwoord op de vraag die Moeder Natuur nooit durfde te stellen. Oh, dat is maar... Hoe maakt u het? Voornamelijk namelijk sterke ledematen, een Tesla geleider en plakband. Veel plakband. En liefde! Ja, Juri, bravo, jongen. En ook liefde. liefde. En ook liefde. En Iedereen akkoord dat Juri ons vijfde lid wordt? Hai. Hey. Hey. Hey. Hey. Nu deze formaliteit uit de weg geruimd is, gaan wij over naar het cruciale agendapunt. In het zicht van de woelige tijden die komen, moeten wij onze belangen veiligstellen. Al veel te lang rust het heiligste artefact van onze orde in kettershanden. Het is tijd dat het terugkeert, dat we het zwaard Ragnum weer bemachtigen. We valen dan! Hieromaar! Danza! Knuffel! Eindelijk het levenswerk van mijn vader en zijn vader Vuurem en dien zijn onkel. Het zwaard Ragno! eeuwenlang lang in tweeën gespleten is weer.